Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Groninger Museum is bezig de kunst in de benedenzalen te verhuizen naar een verdieping hoger. Het water van het kanaal waarin het museum is gebouwd zal naar verwachting de komende uren door de ramen naar binnen sijpelen. Ook bij Grauw in Friesland zijn de problemen nog niet voorbij. De kade van een eiland loopt over en zal morgenochtend de huizen bereiken. De 26 bewoners en 100 vakantiegangers in een recreatiepark hebben het advies gekregen om te vertrekken. De situatie bij het Lauwersmeer is stabiel. Zandzakken houden het water daar met succes tegen. Wat minder geluk voor Dordrecht in Zuid-Holland. Daar staan enkele kades blank. De storm raakte in Rotterdam. Een vrouw gewond. Ze kwam onder een omgewaaide boom terecht. Ook in België en Duitsland hebben veel last van het noodweer. Daar vielen twee doden. In Rozendaal in België kwam een man onder een metershoog hek terecht. In Zuid-Duitsland kwam een automobiliste om toen een tegenligger haar weghelft werd opgeblazen en frontaal op haar botste. De nieuwe conservatieve regering van Spanje heeft maatregelen aangekondigd tegen belastingfraude. Het aantal belastinginspecteurs wordt uitgebreid en de regering gaat paal en perk stellen aan het contant betalen van grote bedragen. Premier Rajoy hoopt met de maatregelen ruim 8 miljard euro binnen te halen. De regering moet enorme bezuinigingen doorvoeren om het begrotingstekort omlaag te brengen. Ook Italië maakt vaart met de aanpak van belastingfraude. Zo gingen 80 controleurs naar het luxe wintersportoord Cortina d'Ampezzo, waar veel zwart geld wordt uitgegeven. Ze hielden onder meer 42 mensen met een Ferrari aan, die een jaarinkomen hadden opgegeven van minder dan 30.000 euro. Het weer nog vannacht minder zware buien en minder wind, het wordt 3 tot 6 graden. Morgen nog minder wind en minder buien en geregeld zon, het wordt een graad of 8. In het weekend wisselvallig en zacht, met vooral zaterdag veel wind. Dit was het NOS Journaal. Talk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 to the motherland or sells love to was 18 stuck in her day Just pass us by.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 Ja, dat I'll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 meer naam mis ik jou Ik ben nergens zonder jou Ik blijf je altijd door, al, want door jou werd de lucht weer blauw Jouw, jou wordt de lucht weer blauw En ik ben nergens zonder jou Ik blijf je altijd door, al, want door jou werd de lucht weer blauw Jouw, jou wordt de lucht weer blauw En ik ben nergens zonder jou nee, Nergens zonder jou Pak een douche en ik maak ontbijt. Vandaag neem ik vrij. De zon staat hoog in de hemel. Dus laten we die ruzie maar weer snel vergeten. Uh, yeah. Door jou voel ik me nooit alleen. Je bent aarde van top tot teen. En jij vult me aan. Mijn liefde is groter dan de oceaan. Ik mis het klokje op mijn schouder. Je liet de storm verdwijnen. En meer nog mis ik jou. Je liet de zon weer schijnen. Ik ben nergens zonder jou, ik blijf jou altijd trouw, want de jouw in de lucht in blauw. Jij jou op de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, van de jouw in de lucht in blauw. Jij jou voor de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Ik mis is een arm om me heen. Te veel mensen toch alleen. Wat goed moet dan gaat gaan. We ben nergens zonder jou.